It sure.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 De afgelopen weken kwam er kritiek dat de kerkelijke commissie hulp en recht slecht bereikbaar was en soms een bandje had opstaan. Daarom komen er nu meer mensen die meldingen opnemen. Bischop de Korte zei dat in het RKK-programma Kruispunt. In het onderzoek van oud-minister Deetman naar het seksueel misbruik binnen de kerk zal ook de werkwijze van de commissie hulp en recht worden bekeken. De politie van Vraneker heeft 30 rechercheurs ingezet om de dood van een 69-jarige vrouw te onderzoeken. De vrouw werd vanochtend dood aangetroffen in haar aanleunwoning. Een arts van het bejaardentehuis waar de woning bij hoort constateerde dat de vrouw om het leven was gebracht. Sporenonderzoek in de buurt van de woning heeft nog niets opgeleverd. De politie houdt een groot buurtonderzoek om uit te vinden of de buurtbewoners van de wijk in Vraneker iets opmerkelijks hebben gezien. In Frankrijk staat de linkse oppositie op winst bij de regionale verkiezingen van vandaag. Volgens Exit Pools komt links uit op ongeveer 53% tegenover 40% voor de centrumrechtse partij van president Sarkozy en zijn bondgenoten. De linkse oppositie had ertoe opgeroepen Sarkozy af te straffen. De werkloosheid is opgelopen tot meer dan 10% van de beroepsbevolking en veel Fransen maken zich zorgen over de veiligheid op straat. Herman van Veen heeft in Carré uit handen van zijn collega Paul van Vliet de Edison Euvred-prijs voor kleinkunst gekregen. Het bronzen beeldje werd uitgereikt na een feestelijke voorstelling waarmee van Veen zijn 65e verjaardag vierde. Hij wordt geroemd om zijn enorme Œuvre en verdiensten voor de Nederlandse muziek. De oeuvre Edison werd één keer eerder uitgereikt. In 2006 ging hij naar Ramse Shaffi.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 Funny, leave me it's stitches, honey.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 Zijn andere...